Het is één uur Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. In zo'n 80 Spaanse steden zijn mensen de afgelopen avond de straat op gegaan om te protesteren tegen de nieuwste bezuinigingen. In Madrid was het de drukst. Daar waren naar schatting honderdduizend Spanjaarden op de been. Aanleiding voor de protesten was de goedkeuring van het parlement... eerder op de dag, van een reeks bezuinigingen. Het gaat onder meer om een verhoging van de omzetbelasting... en een salarisverlaging voor ambtenaren.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 Op videobeelden is te zien hoe Syrische strijders langs de Turkse grens op douanegebouwen klimmen. Ook verscheuren ze er foto's van president Assad. Na vijf dagen van hevige gevechten in Damaskus is een grote stroom vluchtelingen uit de Syrische hoofdstad op gang gekomen. Zo'n 20.000 Syriërs zouden de grens met Libanon zijn gepasseerd. De Amerikaanse softwaregigant Microsoft heeft voor het eerst in zijn bestaan verlies geleden, omgerekend 400 miljoen euro. Dat komt vooral door een miljardenafboeking op een online reclamebedrijf. Dat bedrijf werd een paar jaar geleden gekocht, maar leverde te weinig op. De omzet van Microsoft nam wel licht toe. Vorig jaar maakte het bedrijf nog bijna 5 miljard euro winst in het tweede kwartaal. Dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. In het midden en zuiden van het land is er kans op een misbank. Overdag wisselend bewolkt en in het zuiden nog kans op een bui. En het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Helco Span. Helco, Span. Helco Span. Goed om te weten dat u nog steeds bij ons bent hier in ons huis van de maan. Vannacht vieren wij in Casaluna het Vlaamse lied. Dat doe ik met mijn gast van vannacht, Arne van Haken. Hij introduceert hier vannacht zijn debuutalbum Vlinders en een Maagsfeer. En u kunt het volgende uur ook muzikaal kleuren door ons te laten weten welke Vlaamse liedjes, welke Vlaamse artiesten u eh, bewondert. Wat zou u nou willen laten horen? Wat zijn nou Vlaamse teksten waarvan u zegt, ja die zijn zo mooi dat moet gedraaid worden vannacht. U kunt bellen 0800 1121 dat is ons gratis telefoonnummer. U kunt uh, twitteren met hashtag Casa Luna, en u kunt ook een mailtje sturen naar casaluna.ncrv.nl En wie weet draaien we dan straks het liedje van uh, uw keuze. Arne is hier nog steeds te gast. Hij gaat straks ook optreden weer. Hij gaat een liedje nog laten horen van dat album. Vlinders in de Maagsfeer. Maar in het vorige uur Arne hadden we uitgebreid over dat liedje dat eigenlijk de brug gaat slaan naar, naar je volgend werk. Mm -hmm. Een liedje waarin de ironie niet bestaat of nauwelijks voorkomt. Een liedje waar je misschien wel het meest trots op bent. We hebben de spanning opgevoerd. Dit is het liedje, Berlijn. Licht brandt in de gang Kom ik dan van de haken. Een liedje met een soort sombere melancholie erin. Mm -hmm. Ja. Um, echt een beetje een liefdesverhaal. Verbonden aan de stad. Niet zeker of het, uh, het liefdesverhaal betrekking heeft op het meisje of op de stad zelf. Mm. Want ik vind het werkelijk de mooiste stad van de wereld. Ik weet niet of jij ooit al in Berlijn geweest ja, bent. Ja, inderdaad. Een schitterende stad. Heel Zowel voor bij... als na de muur. Ja, ja heel raar. Want allee, de Tweede Wereldoorlog is dat helemaal plat gebombardeerd. Dat weer helemaal opnieuw opgebouwd. Dus een heel nieuwe stad. En er hangt daar een sfeer, dat is zo raar als je daar over de straten loopt. En misschien ook omdat ik het koppel aan dat bepaald meisje, dat, dat altijd zoiets magisch zal blijven hebben. Hè? Ja. Mm -hmm. Dus dit is een, een liedje dat vanuit een bepaalde sfeer is geschreven. Terwijl we er naar luisteren, zei je ook: misschien moet me volgende week wel meer sfeerisch worden in plaats van anekdotisch. Want dat is inderdaad bij veel van de liedjes op dit album het geval dat het anekdotische liedjes zijn. Ja, ja dat, is, dat is misschien iets waar ik waar ik mee kan mee beginnen werken. Want dat valt mij nu ook op als ik dit opnieuw hoor, dat is het nummer waar ik nog steeds de meest, meest voeling heb. En dat komt misschien inderdaad door die sfeer. Ja, meer, meer een sfeer dan een welbepaalde herinnering beschrijven. Ja. Ja, ja. Ik ben benieuwd uh, hoe, hoe dit verder gaat op basis van dit liedje. Arne, uh, er bellen heel veel mensen, er twitteren Hola. mensen, er sturen mensen mailtjes met, met verzoekjes. Het Vlaamse lied uh, raakt een gevoelige snaar, daar ben ik blij mee. Uh, bijvoorbeeld bij Arie. Uh, Arie, Ari, goeienacht. Dag, met Arie Rommers uit Engstdijk, Zee, vlaanderen Dag Arie. Arie Kun je mij goed horen? Uh, Arie, ik kan je uitstekend volgen. Want ik hoor een echo op de stem, maar ik probeer me verstaanbaar te maken. Um, ik probeer een lans te breken voor het West-Vlaamse lied. Ja. Uh, met name bijvoorbeeld Willem van Manderen. Die heeft prachtige teksten gemaakt, zoals duizend soldaten over de Eerste Wereldoorlog. Maar ja, het is al zo'n trieste zomer, dus als ik mag kiezen, dan kies ik bijvoorbeeld voor Laat Mima Lopen of Blanche en Simpert. Ja, ja. Via YouTube luister ik heel veel naar Vlaamse liedjes, niet alleen Eddie Wally. Of Gilles Cabas, met uh, zijn zolten die werken, je wordt hier niet rijk van, je wordt er zo muug van. Ja. Er zijn prachtige, leuke, ironische teksten gemaakt door de Antwerpse groep De Strangers. Ik ben vader Grijzenbach, niet die van Holland uiteraard. En uh, ja, het Vlaamse lied draag ik een heel warm hart toe. Nou zie je er ook dichtbij natuurlijk, hè, in Zeeuws-Vlaanderen. Ja, ze noemen ons af en toe de reserve Belgen. Ja. Ik, ben niet, ik ben zelf niet van Zeeuw-Vlaanderen, maar van uh, Brabant. Maar ja. ik heb wel uh, roots in Arendonk, Reti, Antwerpen, dus uh, ja... Ik ben hebt een klein beetje met... opgegroeid met het Vlaamse lied. Ja, ja precies. Arne zit echt uh, uh, van oor tot oor te, te lachen hier, want Arne, jij komt ook uit uh, West-Vlaanderen, Ja, he? ik kom ook uit west Ik vind dat grappig om een Nederlander te horen pleiten voor het West-Vlaamse lied, want dat klinkt totaal niet Hollands of zo, he? Maar uh, ik, ja. ik, ik ben enorm fan van Willem Vermanderen ook. En uh, Arie, ik weet niet of jij die groep kent, maar uit Zesde Metaal... Dat is zo de nieuwe Willem Vermander. Dat is een jonge gast die ook heel eerlijke teksten maakt in, in het West-Vlaams. Supermooi van muzikale begeleiding. Dus als je dat niet kent, moet je dat zeker eens opzoeken. Het zesde, het zesde metaal. metaal. Ja. Willem Ban is natuurlijk een, een, een oude trouwe troubadour. Al jaren hmm. uh, loopt hij mee in, in de Vlaamse, Vlaamse muziek. Hij ah, zegt, ik ben van Brabantse herkomst. Hoewel je ook wat, wat, wat linken met België hebt. Versta je dat West-Vlaams ook? Want ik vind West-Vlaams mooi klinken, maar af en toe... Ja. Het verschilt enorm van streek tot streek. Uh, kijk, in Arendonk had je bijvoorbeeld... Ik ben me Jacos vergeten. Jacos, dat is tas. Maar in West-Vlaanderen heb je weer totaal andere woorden. Ik zit een beetje in het wielen met je... omdat ik vroeger wedstrijden gereden heb... en nu nog als de rust een beetje rondrij met groepen. Mm -hmm. En dan merk je toch dat waar mensen vandaan komen in Vlaanderen... dat de dialecten verschillend zijn... Ja. maar dat ook sommige woorden totaal anders zijn. Ja, net zoals eigenlijk in Nederlandse dialecten dialect het geval is. Ja, ja, ja het Vlaams ja. is niet één dialect, dat zijn verschillende dialecten. Of dat nou in Limburg, Antwerpen, West-Vlaanderen is, dat, dat verschilt enorm. Nou, Arie, en dat maakt het ook heel interessant. Arie, ik stel voor dat we eens gaan kennismaken... Uh, voor degenen die dat dialect niet kennen, met het West-Vlaams. En dat bij monden van Willem van Mander. Hè. Dit is La Mima Lopen, Arie. dankjewel. dankjewel. Dag. Dag. Moest je mijn jong leven studeren, ik werd computerspecialist. Kost het zodanig programmeren, tot ik van toen nog bloos, niet meer wist wie voorbeeld hoeveel mocht ik in. Stom in een buk, nog niet te hebben. een computer kost dat weten, de stand van mijn oogkool is. Toch Laat mij maar lopen langs de straten. Ik kan mijn lief dat ik zou horen zien En dansen doen tot s'avonds later En dicht te vreien, ik kan zien Ik had een huis, het was een kasteelke, maar vast het en chique behang. Mijn moeder zei, t is een juweelke, en ik pijs de is gevang wel je elektrisch installeren. Zoek je een diepvries of een friho. Door het feit dat ik wie niet moest scheren, Krijg je mijn scherm, laat me mal lopen langs de straten. Ik heb mijn liefde, dat ik zou heren zien, en als een doen tot s'avonds laten. Een dichte vrije mijn karavanen hok verkopen en mijn velo is arresteld. En Ik leer weer te voeten lopen, de koodazuur is afbesteld van mijn verjaardag ik mag niet stoeven. Kreeg ik aan het isjel een kort, als een kart. Kom nieuwe beste kloeven, kan niet meer mee op wintersport, laat mij maar lopen langs de straten, ik kan mijn liefde dag zo heren zien, en dansen doen tot s'avonds laten, en dichte vrije ik kan zien. Vermanderen. Je hebt misschien zien optreden, hè Arne van de week? Ja, het zijn Gentse feesten bij onze Gent. Tien dagen lang veel muziek en zo. En ook Willem Vermanderen was van de partij. En uh, dat was fantastisch, die kerel in, in, in West-Vlaams. Terwijl Gent ligt in Oost-Vlaanderen. Dus dat is, dat is al zelfs eigenlijk een soort van... Uh, grens die moet overgestoken worden. Dus ik vind het fantastisch dat Arie zo'n muziek goed vindt. Ja, leuke. Ja. Uh, veel mensen vinden de Belgische muziek uh, leuk zo te uh, horen... Uh, en zo te lezen ook. Uh, Toby zegt over jou... Uh, alweer een leuke Belg. Nou, <laughs> dat compliment kun je in de zak uh, steken. En dat doen nog heel veel mensen mee met, met uh, het spelletje... dat we net geïntroduceerd hebben. Want, u weet het, als u een cd wil winnen van Arne van Haken... dan kan dat. Dan maakt u de eerste zin van zijn eerste liedje op het album... zo origineel mogelijk af. Ik zag de luizen in haar haar... En wie die zin het mooiste afmaakt, Fons Arne van Haken, die wint het album. En u kunt uh, meedoen door een, uh, een uh, zin te plaatsen op uh, onze Facebookpagina... de Casa Luna Facebookpagina. Maar vooruit, we doen niet moeilijk vanavond. U kunt ook gewoon bellen of mailen als u dat prettiger vindt. 0800-121-casaluna-ncrv.nl Annemiek, goeienacht. Goeienacht. Annemiek, jij wil het Teflo-je uh, liedje afmaken? Oh, ik was in een minuut klaar. In een minuut, ik ben benieuwd. In een, in een minuut. Maar, uh, het deed me gelijk denken aan dat liedje van Doris. Die twee motten in die oude jas. Ken je dat, Arne? Nee, dat ja, ik. ken het niet Twee dat motten in mijn oude jas. Ja, het is een oud-Hollands lied, hè? Ja, en ik weet bang dat Arne het niet kent. Nee, hij kent het niet. Oei, oei. Dus dan kan ik nooit in aanmerking komen voor die cd, nou, natuurlijk. Nou, dan, dan, dan help ik je hierbij een beetje. Dat twee voilà. motten van Doris is echt een Nederlandstalige klassieker. Oh, oké, okay, dat is ja. goed. Dat het Hoe heet ze ook alweer, die motten, Annemiek? Ja, daar zit ik me nu ook af. De een heet he, de andere heet, Ja, oh, wat een en, leuk liedje, ja. Hij moet er echt een keer naar Charlotte luisteren. en Bas, dat was het. Hij vindt het vast een schattig liedje. Nou, ja, dat denk ik Ik zoek ook. het op. Ja, ik, ik ga het hem een keer laten horen. Ademik, hoe heb jij het Florian liedje afgemaakt? Of liever ja. gezegd, hoe heb je die zin afgemaakt? Ik zag de luizen in haar haar. Ik zag de luizen in haar haar. En dacht aan Doris mottepaar in zijn oude jas. Kijk, ze hadden een verwijzing. Dus is wel mooi. Nederland en Vlaanderen komen samen ja, in deze ik ook, zin. Ik wou nog verder gaan eigenlijk, maar uh, dat ging niet zo snel meer. Nee, nee maar <laughs> ik vind het een mooie verwijzing naar een ja, Nederlandse klassieker. Je, je hebt me iets nieuws leren kennen, hè? Voilà. Kijk, dat is ook wat waard, Ja, hè? precies, ja. Annemiek, dank voor het en meedoen. ik wil ook nog iets, ja? uh, iets zeggen. Ja? Uh, het zijn niet echt Vlaamse uh, luisterliedjes. Maar ik wil er toch nog iets zeggen, want uh, die band die kent Arne misschien wel ook. Want die heeft ook een keer in Gent opgetreden, Café Conletje... Café, dat zegt me iets. Wat voor muziek is dat? Uh, ja, het zijn jongetjes, die hele leuke benen. Maar die hadden toen uh, op internet een hadden ze, ze hadden optreden. En toen mm -hmm. hadden ze op internet een berichtje gezet: Van we, zetten een, uh, we hebben een kaartje, wil iemand komen? En uh, niemand reageerde in Nederland. En toen had ik dus teruggemaild. Ik wil wel komen, maar ik val helemaal niet in jullie leeftijd. Want het zijn jongeren van een jaar of 24. Yeah. En uh, toen zeiden ze: Nou, ik vind het hartstikke leuk als je komt. En je kan twee dagen blijven. En je mag bij ons in de studentenflat slapen. Wow, en leuk. ik heb twee hartstikke leuke dagen gehad. En ik kwam terug. En iedereen zei: Oh, wat gevaarlijk dat je dat doet. Maar jij hebt een mooi weekend gehad. Maar ik vond het gewoon vreselijk leuk. Omdat het gewoon Zalig. jongeren zijn en ik uh, veel ouder ben. Ja, leuk hadden we. Hé, hey, dankjewel voor het bellen. En uh, ga tot een andere keer. Er komen meer uh, zinnen binnen. Uh, Liz uit Dordrecht die maakt... Ik zag de luizen in haar haar. En ik dacht, waarom kijken ze zo raar? <laughs> het lijkt me heerlijk daar in dat rare haar van haar. <laughs> dat is ook een, uh, een uh, liedje dat origineel wordt afgemaakt. En dan Thea Himpers, die zich Digi-oma noemt. Ze is uh, 69. Uh, ik zag de luizen in haar haar en dacht... Mijn god, het is niet waar. Verwarrend waren mijn gedachten... totdat ze plots lief naar me lachte... en ik met dat haar mocht spelen... Kon ik met, konden die luisjes mij niet schelen. mij, dat vind ik wel heel mooi. Ja, dat wordt nog moeilijk, hè, voor je. Uh, Brazi Kuts reageert op onze Facebookpagina. Ik zag de luizen in haar haar. Het waren er zoveel. Ze zwaaiden zelfs naar elkaar. <laughs> Kijk, ook goed. inspiratie naar inspiratie. En dan uh, komen er ook natuurlijk veel reacties binnen... Op, op onze vraag om favoriete liedjes. Hier een reactie van Rob Engelsman. Ik vind Hopeloos van Wiltura zo mooi. Ken je dat? Hopeloos... En nog iets, ja. <laughs> en wel een grote naam, hè? Nee, ja, nee, en een heel sympathieke mens. Ik heb al op zijn gitaar mogen spelen. Een prachtige gitaar van 40 jaar oud. Zo'n oude Gibson, en voor de kenners. Super dure, Goede gitaar. En dan mag je daarop spelen van Wiltura. Ja, dat was fantastisch. Ja, echt een held van het Vlaamse lied. Hij is 70 geworden onlangs. Hè? Mm. Maar we kennen hem in Nederland ook hoor. En dan eens even kijken. Um, dit is ook een, um, ja, is een schitterend liedje. Er wordt eigenlijk geen reden gegeven waarom Gerard de Wind dat liedje wil, gra wil laten horen. Maar het is inderdaad een schitterend liedje van Comilfo. Mm. Uit, uit Genten volgens ja, mij. Ja, okay. ja, ja, ja. Raf en Michel Walstraat treden ook altijd op op de Gentse feesten. Absoluut, ze zijn nu bezig. Zes avonden of zo met een nieuw programma. Alle avonden uitverkocht natuurlijk. Die zijn super. Ja, ook in Nederlandse theaters. Uh, graag gezien de gasten. En uh, zeker als ze dit liedje zingen: Ruimtevaart. Frank. Ik kom waarschijnlijk morgen niet naar school. En ook overmorgen zal wat moeilijk zijn. En evenmin De week die komt, ja zelfs de maand die volgt. De kans dat ik nog ooit verschijn is eigenlijk klein. Het is niet. Meester Frank, omdat u mij zo vaak straft. En mij één keer zelfs domkop heeft genoemd. Nee, het is alleen iets hier van binnen. Het heeft geen zin dat ik ontken. Meester Frank. Ik voel dat ik een ruimtevaarder ben. Zeg nu zelf... Meester Frank, wat ben je in het heelal? met de tafels van vermenigvuldiging. Ook schoonschrift, blokvlijt spelen, woorden met de dt. Dat snapt u toch, dat heeft op Mars geen zin. Het is dus zeker niet, meester Frank, omdat u mij zo vaak straft. En mij voor de hele klas, domkop heeft genoemd Nee, ik moet planeten gaan ontdekken In de hoop dat daar iets leeft Meester Frank Het is de pleeg die elke ruimtevaarder heeft Frank aan de rest van de klas En zeg dat ik hen nooit vergeten zal Geef mijn vulpen Aan kleine Peter van de laatste bank Hij blijft mijn vriend Al woon ik in het heelal Zo, meester Frank Alles is zo wat gezegd Vaarwel en dat het u nog goed mag gaan. Oh, en wat die kleinigheid betreft. Dat u een domkop in mij ziet. Meester Frank. Dat deert een ruimte verder niet. Mooi ruimtevader van Comilfo. U mag bellen 0800 1121 als u een mooi Vlaams lied wil, wil laten horen vannacht. U mag ook twitteren. Met hashtag Casa Luna. U kunt ook uh, mailen naar casaluna.ncf.nl. En als we de liedjes niet hebben... dan uh, kan Arne van Haak in sommige gevallen... het uh, vocaal eventjes uh, uh, tot leven roepen. Het liedje in kwestie. Uh, er komen echt, echt mooie omschrijvingen ook uh, binnen. Of althans, liever gezegd mooie, mooie zinnen... die jouw zin afmaken, Arne. Ik zag de luizen in haar haar. Astrid maakte er bijvoorbeeld van. Ik zag de luizen in haar haar. En toonde mij een martelaar voorzichtig kusten wij elkaar, ondanks dat brandend jeukgevaar. Dat is supermooi. Ja, dat komt ja, mooi mar mar Martelaar binnen. wordt vaak verkeerd gebruikt, maar in deze context vind ik dat... Ja, mag maar... het, hè? Ja, ja mag het. Uh, dan eens even kijken wat er allemaal zo al binnenkomt. Echt mooie verhalen. Hier een mailtje van Dirk. Sinds enige jaren ben ik liefhebber van de Vlaamse muziek. De teksten vind ik vaak bijzonder. Net werd er in de uitzending ook iets over gezegd. In het geweld van de basgitaar moet je opvallen en dat doe je met teksten. Vlaamse muziek heeft dat vaak, althans meer dan Nederlands, Muziek, hoewel er ook Nederlandse muziek is Met goede teksten, een voorbeeld daarvan is Spinvis, het is even wennen Maar dan is het heel bijzonder, oh, ik vind Spinvis fantastisch Ja, ja absoluut. dat is iemand waar wij ook Zeer trots op zijn hier in Nederland Om uh, terug te gaan naar de uitzending, mijn favoriete Vlaamse muziek, wordt gemaakt door de Fixkus Ah ja, ja Vooral de titeloze debuutplaat uit 2007 Vind ik erg bijzonder Hoewel het de andere nummers tekort doet Vind ik het voor deze uitzending toch leuk om een favoriet Te noemen, en dat is Seuzeke. Ik ken de, nee, ik ken enkel de single, maar het zijn allemaal hele kleine liedjes die heel authentiek zijn. Ja, Dirk schrijft uh, zelden wordt liefde zo telebeschreven beschreven als in dit nummer. Toch is het niet alleen ergens, dan zit er ook humor in de tekst. Waarom zingt iedereen toch altijd over keukentafels? Een bed is toch zeker ook goed? <laughs> maar ongelukkig, en ik zijn van Stabroek, die gaan ook altijd wat harder aan. Een pleidooi voor de Fischkist, dankjewel Dirk. Um, aan de telefoon, meneer Van Leest, goedenacht. Ja, goede goedenacht. Dag meneer Van Leest. Goedenacht. Welk liedje wil u graag laten horen? Ik wil uh, graag het nummer horen van Wil Tura. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Ja, echt een klassieker hè? Een klassieker. Ja. En, en waarom wilt u dat zo graag laten horen meneer Van Leest? Nou, er zit nog een beetje verhaal, verhaal aan vast. Ja. In, in de jaren zestig, toen dat een grote hit was... toen ontmoette ik een uh, Vlaamse boerendochter... En nou, ik werd wel als of haar en zij ook mij. Ja. Maar zij waarschuwde mij van nou, mijn vader, die is nogal traditioneel en die vindt dat vast niet goed. Uh, A, omdat, ik, om, omdat hij vindt dat ik nog een beetje te jong ben. B, omdat je, een, omdat je Nederlander bent en daar houdt hij helemaal niet van. Die vindt je arrogant en vervelend. En C, je ja, woont in Rotterdam, een grote stad, en dat vind ik bedreigend. Daar heb ik drie redenen voor haar vader om. Dus ik heb haar in het geheim ontmoet in België. Een paar keer. En nou, op een gegeven moment heeft ze voorgesteld: van, Nou, ik heb met mijn moeder, moeder gesproken, en kom maar een keertje langs op de boerderij. Nou, dus ik naar de boerderij. Yeah. Heel, heel zenuwachtig. Mm -hmm. En ik merkte al gelijk, er zat een hele, hele veel spanning op die ontmoeting. Die vader, die zag ik echt verkrampen. en Ik zag het helemaal niet naar zijn zin. Nee, die dochter had gelijk. Vader eh, moest u niet. had helemaal gelijk, ja. ja. En op een gegeven moment, ja, hoe, hoe het kwam, weet ik niet meer precies. Maar op een gegeven moment God, verloor die vader echt zijn beheersing. En ja goed, hij sprak plat Vlaams. En ik verstond er echt helemaal niks van. Um, op een gegeven moment giep hij van: En nu eruit en wegwezen tegen mij. Dat verstond u wel. Nou ja, dat was een soort schreeuw en een uitbarsting. En, en, en met, met een, een handgebaar, dus dat begreep ik wel. Ja. En nou ja, ik, ik was een beetje, een beetje verbijsterd. En, uh, waarschijnlijk ben ik niet snel genoeg opgestaan. En hij liep woedend weg, pakte een riek, een hooivork, en bedreigde mij daarmee. Ik vind het net een ik scène uit de ben Vlaamse speelfilm. Ja, ja, echt, Vlamingen en Hooi gevaarlijke een gevaarlijke combinatie. Afgelopen. Ja, dat was het eind van onze relatie. Dat was het eind van de relatie. En toen, toen ja. kwam u thuis en toen hoorde u, toen hoorde u dat liedje van Wiltura. Toen hoorde ik Wildtura ik dacht, ja, dat past, wel, dat past helemaal zo. Ja, dat, ja, Gaat het nog steeds Vlaanderen zo aan toe? Elkaar over. Arne, gaat het er in Vlaanderen nog steeds zo aan toe? Ja, nu hebben we ook al de tweelop ontdekt, dus let maar op. Ja, ja, ja, ja precies. Ja. Nou, meneer Van Leest, uh, ik kan me voorstellen dat dat liedje... nog steeds uh, u even terugbrengt naar, naar, naar die filmische scène... Daar op dat erf van ja. de Vlaamse boerderij. We gaan daar een klein stukje luisteren, speciaal voor u, Wiltura. Goed, dank u. Dag, meneer Van Leest. Zo mooi dit al, oh, luister toch. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Iets kan mij binden bij mijn vrienden. Bij hen kan ik het niet meer vinden. Het liefste ben. Ik dicht bij jou, ik ben zo eenzaam zonder jou. Ook als het dansorchest gaat spelen, want dansen gaat mij gewoon vervelen. Jou niet in mijn armen haal. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Jij weet dat ik op jou zal wachten, maar leef ik ook nog in jouw gedachten. I'm In casa Luna. Helco span. Luna. Ja, inderdaad, u luistert naar Casaluna en nu hoorde Wiltura, echt de koning van het Vlaams lied. En als u een mooi Vlaams liedje wil aanvragen, als u herinneringen heeft aan Vlaamse liedjes... ...u kunt nog een half uurtje bellen, 0800 1121. ik kan naar Casaluna uit het CV.nl en Twitter kan met hashtag Casaluna... Uh, en u kunt nog steeds die ene zin van Arne van Haken afmaken. Hè? Ik zag de luizen in haar haar. En als u dat volgens Arne het mooist doet... dan vindt u dat album van een vlinders in de maagsfeer. Erik Schipper maakte ervan: Ik zag de luizen in haar haar vrolijk flirten met elkaar. Ze stoeide en ze kuste. En door al die lusten kwamen de luizen in haar haar klaar. Ja, die is ook origineel. En dan René sliep uit Den Haag, die had wat korter. Ik zag de luizen in haar haar, Telden ze allemaal voor waar. Ook nog moeilijk kiezen, Arne van Haken. Ja, Mout, goeienacht. Goeienacht, goeienacht. Mout, is er een bepaalde Vlaamse zanger of zangeres ja, die jij ja, hervadeert? Ja? ja, dat is Miel Kools. Miel Kools? Ja. En waarom vind je hem zo bijzonder? Nou, uh, jaren terug, woonde woonde in Utrecht toen en toen trad hij wel eens op in een van de werfkelders. Oh ja, in het werftheater. Wat zeg je? In het werftheater. Ja, in het werftheater, ja. ja. En uh, nou, dat was gewoon een, een rechtstreeks, een hele warme man. En die liedjes die kwamen recht uit zijn hart en het was uh, gelijk uh, de klik. Dat was meteen de klik. En ben je toen ook de rest van zijn materiaal gaan ontdekken? Ja, de rest van ja, zijn reputatie ja, ja. gaan ontdekken. Ik heb inmiddels twee LP's van hem. Mm -hmm. En uh, een heel mooi liedje vond ik. Uh, Niet bang zijn. En dat is van de LP met gemengde gevoelens. En waarom vond je dat liedje juist zo mooi? Ja, dat, dat sprak me aan gewoon. Dat, was, dat zijn nou echt mooie liefdesliedjes. Mooie liefdesliedjes. Er zijn allemaal mooie liedjes op hoor. Want. Er is ook een liedje, De Muur, van breekt die muren af. Echt, uh, ja, het doet me wat gewoon. Ja, ja, ja. Weet jij dat Arne treedt in nog steeds op? Ik heb daar geen idee van. Nee, nee geen ik idee. weet ook niet of die, leeft die nog? Ik vermoed van wel. Ja. Ik heb gehoord wel, ja. dat hij ooit eens een wijnboerderij is begonnen, maar... Dat weet ik niet precies. Nee, dat weet ik ook niet. Maar nee. nou, in ieder geval is de man die op jou veel indruk heeft, ja. Uh, heeft gemaakt. Ja, en, uh, ja speciaal... nog eigenlijk. En nog steeds. Ik we hem veel te weinig. Nou, Mout, dan gaan we dan nu toch verandering in brengen. <laughs> dankjewel. Dankjewel voor het bellen. Ja, dankjewel. wel. Dag Mout. Dag. Ja, dit is dan geen liedje van Milkoos. Dit is een liedje van Raymond van het Groene Woud. Uh, daar komen we straks misschien ook nog wel aan toe. Uh, want ook daar wordt veel over gebeld. Maar dit is dan het liedje van Milkoos. Koos. Wanneer een zenuw bij sla... ...opvallend snel gaat kloppen. En je pakt alweer een sigaret... ...terwijl je wilde stoppen. Wanneer het even bij je mond gaat trillen... ...en je praat te snel... ...dan stel ik maar geen vragen meer. Want weet je... Begrijp het wel. Heel duidelijk voel ik de angst. De onrust in je lijf. Want als ik in de auto stap. Wil je vragen of ik blijf. Heel dapper slik je dat weer in. maar je hand raakt zacht mijn maand. Je Vraagt of ik voorzichtig rijd, en je zegt: Ik hou van jou. Niet bang zijn, mijn liefste, niet bang zijn voor morgen, kom weer. te dragen, te dragen Ja, de warme van. Miel Kools was dat. Er komt een mailtje binnen van uh, Lis... die ook al meedeed met het afmaken van die ene zin. Hè? Ik uh, uh, zag de luizen in haar haar. Ze schrijft... Toen ik vroeger met mijn ouders door België reed... en nog heel jong was... zongen we met z'n drieën mee in de auto met het liedje... Ach, maar je, de rozen zullen bloeien... ook al zie je mij niet meer was nog jong, schrijft Lis. De zanger weet ik niet meer, maar ik zou het graag nog eens horen. Nou, de zanger was toen Louis Neefs, maar speciaal voor jou in een korte versie is de zanger nu Aarde van Haken. Oh Margrietje, de rozen zullen bloeien. Ook al zie je mij niet meer. <lacht> Moeten zetten, Aarde. En we gaan nu luisteren naar weer een liedje van jouw album. Want uh, dat album, Vlinders in de Maagsfeer dat dat is de aanleiding voor jouw komst vannacht naar uh, Casa Luna. Een uh, liedje dat heet Plafond. Ga je gang... Mag ik een deel van je plafond zijn als je s'nachts nog wakker ligt? En naar boven bent aan het staren met een frons op je gezicht... als het niet lukt om te gaan slapen en je dromen zijn gestopt... Dan toon ik jou de sterren die achter mij zitten verstopt En dat zijn er veel Meer dan je tellen kan Mag ik een deel van je plafond zijn Als de hemel tranen huilt En de laatste restjes troost Onder mij zitten verschuild Projecteer op mij je dromen in al hun breekbaarheid. Tot ze stilletjes uitkomen. In realiteit. Ik droom met je mee. Zolang ik dromen kan. Al vergaat je wereld. Ik zal naast je staan. Ik zal naast je staan. Al implodeert je melkweg. Ik zal naast je staan, ik zal naast je staan Mag ik een deel van je plafond zijn als het leven te zwaar weegt En je weer dreigt te verdrinken, hoe hard je ook probeert Laat mij dan toch iets weten en ik zal naast je staan Mijn schouders zijn wel niet de breedste, maar ze kunnen heus wat aan ik zwoeg met je mee Zolang ik zwoegen kan Al vergaat je wereld Ik zal naast je staan Ik zal naast je staan Al implodeert je melk weg. Ik zal naast je staan Ik zal naast je staan al krijg je pannen op de snelweg Ik zal naast je staan met een journeykaan Al loopt je beerput over Ik zal naast je staan met mijn laarzen aan Mag ik een deel van je plafond zijn als je s'nachts nog wakker ligt en naar boven bent aan het staren met een lach op je gezicht. Ja, weer zo'n liedje met van die mooie beelden. Plafond, Arne van de Haken. Dankjewel, uh, Arne. Uh, trouwens, ook een liedje met heel veel ironie, hè? Ja, ja, ik weet niet. Ik vind... Het is een grappige nummer... beelden in, maar uiteindelijk zeg je... Je kunt me vertrouwen. Ja, het is een nummer... Oh, een vriend van mij heeft mij een briefje geschreven, een mailtje eigenlijk, waarin dat hij zegt van mag ik een deel van je plafond zijn, nee, omdat je wist, ik zat in een periode waar ik me veel zorgen in maakte. Ik vond dat zo'n lieve brief en eigenlijk heel in die sfeer, in die ontroering, heb ik dat nummer geschreven als dank eigenlijk voor zijn mailtje toen. Ja. En hij weet dat het liedje uh, uh, uh, eigenlijk over hem gaat? Ja, en hij is er heel vier op. En als ik mm. hem nu zeg dat het in Nederland gespeeld geweest is, dan is hij nog vier te zijn. Ja. Ja, ja ja Ben jij zelf ook een beetje trouw mens? Ben jij iemand die inderdaad uh, de niet te brede schouders uh, toch uh, uh, aanbiedt aan mensen? Ja, absoluut. Uh, voor vrienden ga ik door het vuur, absoluut. Mm. Ja, dat is mooi. Arne, ehm... Um... En oh, dat is trouwens wel leuk. Dan het liet je ook een klein stukje margietje horen van Louis Neefs. Dan luisteren meer Louis Neefs fans. Want Frank Schrijen zegt... Ik zou graag de song nog eens willen horen... waarmee Louis Neefs heeft meegedaan aan het Eurovisie Songfestival. Jennifer Jennings uit de jaren 60. Een great song met een grote stem. Nou Frank, ik zal... Een keer voor je draaien op Radio 5 Nostalgia. Smiddags tussen twee uh, en vier. Dat is een goed idee. Daar, daar uh, draaien we heel veel van louis heeft trouwens nog. Uh, dan een verzoekje um, voor een liedje van Johan Verminnen. Ook leuk. Ik wil de wereld zien. Ja, het, uh, het, er komen er gewoon te veel verzoekjes binnen. En ook die zin. Ik zag de luizen in haar haar. Wordt al mas afgemaakt door Freek, bijvoorbeeld, die zichzelf een keihard werkende nachtportier in een hotel. En heel vast hem noemt. Ik ben benieuwd. <laughs> Freek maakte. Um, Ik zag de luizen in haar haar. Haar en riep, dit moet je echt niet willen. Straks zitten ze ook op je hoofd. Dan ga ik echt wel heel hard gillen. <laughs> en Gijs Visser maakt ervan... Ik zag de luizen in haar haar... onbereikbaar, onuitstaanbaar. Haar liefde die ooit mijn hart doorkliefde. Die hartstocht zal wel draven... anderen in oogvocht. Oh, romanticus. Ja, ja romanticus, Gijs. Aan de telefoon, Erik. Goeienacht, Erik. Goeienacht, welkom. Wat is uh, een liedje uit Vlaanderen dat jou raakt? Nou, wat mij enorm heeft geraakt, en het is eigenlijk heel toevallig dat ik er kennis mee heb gemaakt, dat is uh, een liedje van uh, Raymond van Groenewoud, Twee mm -hmm. Meisjes. Ja. En volgens mij hoor ik straks al heel voorzichtig een introotje ervan, per ongeluk eigenlijk. Ja, per ongeluk, maar het, we hebben ons verraden, we willen het graag gaan draaien inderdaad. Ja, het is een prachtig liedje. Ik ben, er, uh, ik ben er op patent ge, ge, geraakt door uh, een uitzending van de top 2000, van twee jaar geleden. Ja. Toen was er een uitzending, uh, heb je nog tips voor de top 2000? Of liedjes die het net niet gehaald hebben. En daar zat dat liedje tussen van Raymond. En ja, dat zegt zoveel over hoe je met heel weinig woorden zo ontzettend veel kan zeggen. Ja. En dat, dat, dat vond ik zo mooi. Ik, ik heb het voor mezelf vergeleken met uh, wat heel lang in de top 2000 heel hoog heeft gestaan en nog steeds staat uh, van Boudewijn de Groot, avonds. Ja. Dat je met heel veel woorden uh, iets kan zeggen. En Raymond is in staat om in vier zinnetjes een beeld te schetsen wat, wat zo mooi is en zo puur. Ja. En ja, uh, een liedje bestaat volgens mij uit elkaar, bij, uit, uit 16, 16 regels. En daarna volgt een, uh, een groot muzikaal gedeelte, maar het is zo'n mooie aanvulling. Een mooi liedje een inderdaad. Pad, weet je. Twee wat meisjes. Vind jij het ook een mooi liedje, Arne? Ja, en dat, het is wat hij zegt, Les is more. Dat is fantastisch. Met ja. vier regels, zo'n totaalbeeld. Eigenlijk heel schilderij kunnen maken. En dan een prachtige muzikale begeleiding. Ja, het liedje is heel vaak genoemd door heel veel bellers en mailers. Ook op mijn eigen Facebookpagina is het aangevraagd door Martijn Breeman in dit geval. En dus nu door jou, Erik. En wie ja. zijn wij dan om het niet te laten horen? Remo van het Groene je Dankjewel, Erik. Dankjewel. Twee meisjes op het strand Ze lezen modebladen Ze kijken in het rond Ze dromen van een prins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 ...van het woud, twee meisjes. Een mailtje van Jean-Pierre Bergmans. Hij schrijft... ...als Vlaming zijnde luister ik bijna dagelijks... ...al jaren naar uw radioprogramma op Radio 1. Een programma met diversiteit... ...nog nooit liet ik van me horen... ...maar vannacht maak ik eens een uitzondering... Vanavond vond ik het gesprek met de Vlaamse zanger heel boeiend... en zeer tof dat je eens een Vlaamse zanger aan het woord liet. Het was eenvoudig en mooi, waarvoor een dikke provisie had. Het compliment is voor jou, Arne. Uh, zowel aan de presentator als aan de Vlaamse gast in dit geval. Ik zou zeggen, Casa Luna, doe zo voort. Ik heb grote waardering voor het programma. zoeken uitzendingen hebben we niet in Vlaanderen. Nou, nu blozen we genoeg. Uh, uh, Jean-Pierre heeft ook nog een paar voorstellen voor liedjes. Annemarie marie van Nonkel Bob Davidsen. Ja, en onkel Bob is natuurlijk een icoon hè, bij ons. Ja, een zeker... een televisieheld. Ja, jongeren. Zeker voor nee, de generatie van mijn ouders vooral. Hè. Uh, ja. Die zijn ermee opgegroeid. Dat was het televisie-icoon die, die Vlaanderen zelfs leerde de gitaar spelen. Met oh. vrolijke, vrolijke vrienden. Ja. Nou, Bob David, dus leren wij hem ook kennen. Wilferdi met Christine? Wilferdi ken ik, maar het liedje niet. Ja. En Norbert met Marianne? Dat ken ik ook niet. Maar nog veel te ontdekken, ja. ja. nog veel te ontdekken. Dankjewel voor de tips, uh, Jean-Pierre Bergmans. En Karine Boks, die zegt dat het allermooiste lied dat ik ken is... Ik voel me goed van Johan Verminnen. Daar krijg ik energie van. De mooiste zin van Johan is... Er zit een regenjas met mij op een terras. Dat is prachtig. Dat is he? inderdaad mooi. Dat komt uit... Uh, ik wil de wereld zien, trouwens. Ja. Dan aan de telefoon. Ben. Ben, goeienacht. Ja, goeienacht. Ben, uit Amsterdam. Dag, Ben. Welkom ook in onze, onze Belg... <laughs> Dank je. Uh, <laughs> Leuk hier ja, te zijn. Wat ik, wat ik graag zou willen horen. Het is een totaal ander genre wat jullie, wat jullie gedraaid hebben. Ja. Maar bijvoorbeeld van urbanus. Een, een, wat ik altijd een wonderschoon liedje gevonden heb. Een bakske vol met stro. Ja. Oh ja, het kerstliedje. Ja. Ja, echt, en, ja. Wat ik, en wat ik ook... Eh, ook een totaal andere genre, de Wilde Boerendochter. Ja, maar in ieder geval heilen. Ja, ja. ja. Je, ja we we ja, kunnen die, die liedjes. Moet je, die me, moet je in ere houden. Dat zijn inderdaad liedjes die we in ere moeten houden. Ben ik met je eens ben, alleen konden we ze niet vinden. We hebben al even gezocht, we hebben ze hier niet bij de hand. Nee, Het spijt dan. me. Maar eh, eh, ook daar, luisteren kinderen, ga die of hij heeft nostalgia. Al die liedjes die komen, ja, dat baksgevoel met scholen duur nog even, voordat we dat weer gaan draaien. Maar de Wilde Boerendochter, die kun je, kun je daar zeker vinden. Nou, anders, uh, anders dacht ik, nou, je komt nog wel eens een keer, je presenteert nog wel eens Kaas of Luna. Ja, dat hoop ik wel, ja. Dat wou ik zeggen. Ik, ik ga Dan ben je eens kijken. Ik in de beurt. ga. Ik ga eens kijken of ik een van die liedjes een keer voor je kan meenemen, Ben. Oké, okay, dat zou ik vreselijk leuk vinden. Urbanus en uh, de Wilde boerendochter van Ivan de Heiler. Dank je wel, Ben. Oké, okay, zeg prettige nacht, hè. Dank je wel, hè. Dag. Ja. Dag. Dag. Ja, en dan over Vlaamse kleinkunst gesproken. Jan de Wilde is ook zo'n uh, kleinkunst -icoon. Wij kennen hem van liedjes als Eerste Sneeuw en Van Varen van Honger en Dorst. Mm -hmm. Trouwens liedjes geschreven door Lieven Tavernier. Ja. Ook een stadsgenoot van jou, hè? Ja. En jij gaat op tournee met Jan de Wilde. Ja, heel, heel, heel spannend. Ja, dat is een man die al tientallen jaren bezig is. Die, die hoog aangeschreven staat in die wereld van de Vlaamse kleinkunst. Mm -hmm. Hoe komt hij bij jou uit? Wel, dat, dat is eigenlijk gelopen via mijn boeker, uh, de, de kerel die, die ons aan optredens helpt. En uh, Jan de Wilde was al moeilijk terug op de planken te krijgen, dus hij wil graag een, du een dubbelprogramma doen, een duoprogramma. en ging dat eerst doen met uh, Jeff van Uitzel. maar Ook zo'n grote naam. Ja, ja ook ja, een heel ja, grote ja. naam maar gelukkig voor mij uh, had Jeff lang niet van zich laten horen toen, en uh, dus ik mocht het dan doen in de plaats van Jeff dus de jonge garde en de iets oudere garde te samen ik was natuurlijk heel dankbaar dat Jan dat zag zitten want Jan, Jan had mijn cd gehoord ja, wat ik net zeggen. hij kwam toch eerst wel even luisteren of hij ging toch wel eerst even naar de cd ja, absoluut. luisteren en zijn reactie was, het gaat wel heel veel over seks maar het zijn mooie teksten <laughs> <laughs> dus daarmee was je, was je repertoire goedgekeurd, voilà, zou ik zeggen voilà, door yeah. Jan de Wilde, en, yeah. en nu we samen op tournee, dus uh, dat is fantastisch. Want hoe is gaan die avonden eruit zien? Ik zal de eerste helft verzorgen, hij de tweede helft, en dan gaan we nog een, een stuk samen doen. Dus ik vermoed dat hij een nummer met mij zal meezingen en ik een nummer met hem. Ik kreeg al kriebels in mijn buik als ik eraan denk. Ja. Maar dat is wel spannend, want het publiek gaat ook zeker vergelijken natuurlijk. Ja, absoluut. Dus ik, ik ben nu een beetje aan het denken van... hoe kan ik dat best aanpakken, want het, het is met zijn muzikanten. Dus ik mag zijn muzikanten ook gebruiken, wat de hele eer is. Maar ik speel nu toch een beetje met het idee om misschien toch alles solo te doen... Misschien tegen dan, hopelijk nieuwe nummers te kunnen proberen op piano en op gitaar. Ik ben nu heel druk bezig met piano aan het oefenen, ja, zodat ja. het een beetje beter wordt. Ja. En dan misschien is dat leuk als contrast ten opzichte van Jan de Wilde... om alles alleen te brengen met gitaar. Maar dat is een idee, dat zie ik nog wel. Ben je ook niet bang dat mensen gaan zeggen... Ja, Jan de Wilde-fans komen natuurlijk naar die voorstelling... en dan worden ze met jouw liedjes geconfronteerd... Dat, dat ze je heel kritisch gaan benaderen? Ja, maar aan de andere kant, we zijn ook heel... Heel verschillende mensen uh, met, met een heel verschillende achtergrond van een, van een andere generatie. Dus uh, het kan niet voor iedereen zijn. Ik kan me inbeelden dat er luisteraars zullen zijn die Jan de Wilde fantastisch vinden. Die mijn nummers dan te, hev te, te hevig zullen vinden van tekst of van thematiek. Uh, maar ik, ik denk ook dat er gewoon veel mensen aangenaam verrast zullen zijn. Ik hoop dat. Het is, het is, een, het is een leuke kans om, om mijn publiek een beetje te kunnen verbreden natuurlijk. Ja, hoop je ook van hem te kunnen leren? Uh, absoluut. Absoluut. Ik, ik vind dat een heel fascinerende man. Is, um, Hij komt altijd heel schuw over. Maar dan heeft hij wel. Ik kan me inbeelden dat hij op het podium schuw is, maar in zijn kamer met een, een woedende pen kan schrijven. Zo, weet je wel, met een, ook met ironie en met, met veel. Bravoure. En dat vind ik dan tof, dat, dat contrast. Dus ik ben heel benieuwd om die kerel ook eens mee te maken backstage. En zo. Ja, dat wordt een mooie tournee. 20 september gaat hij van start. Jullie blijven met die tournee in Vlaanderen. Jullie wordt komen niet gehad. in Nederland. Ja. Ja. Zee, je bent nu voor het eerst in Nederland. Althans, voor het eerst uh, mm -hmm. met jouw liedjes in Nederland. Mm -hmm. um, wat zijn je plannen hier nu? Um, ja... Ik, ik, ik heb een paar vrienden die ook bezig zijn met muziek die, die nu in, in Nederland wat optredens beginnen krijgen en zij hebben mij al heel hongerig gemaakt naar, naar jullie als publiek dus ik hoop dat we binnenkort ik denk wel in, binnenkort in september de cd hier kunnen releasen en dan ben uh, ik even vlotjes het Leeds Cabaret Festival of het Amsterdamse Kleinkunstfestival en dat zijn we vertrokken. Nee, ik weet het niet. Ik heb ja, maar nog... zou, je, zou dat voor jou een weg zijn? Want inderdaad, er doen veel Vlamingen mee aan dat soort Kleinkunstfestivals. Ja. Die scoren ook met regelmaat mm -hmm. heel goed. Vorig jaar stond de groep Hermitage nog in de, in de finale... van het Amsterdamse Kleinkunstfestival bijvoorbeeld. Dus dat is een manier waarop je, je van je kunt laten horen. Ja, dat is, de dat is de coolste manier. Het is echt zo met de stormram binnenvallen, hier ben ik. En, en dat is ook de manier die... die... Die meest aan het hart ligt. Zo minder strategie. Hoe plannen we de cd-release, maar gewoon meedoen aan een wedstrijd en tonen rechtstreeks aan een publiek en een jury. Dit ben ik, hopelijk vind je het leuk. Dus wie weet kunnen we je bij een van die wedstrijden zien binnenkort. Ja, zo leuk zijn. Ja. Arne, we gaan dit gesprek afronden. Het is bijna twee uur, maar jij gaat nog een cd weggeven. Want eh, om vijf over twaalf introduceerden we de wedstrijd van de dag al. Hoe kun je namelijk het mooiste die ene zin uit dat eerste liedje op die cd afmaken. Ik zag de luizen in haar haar. Nou, het komt echt met bakken tegelijk binnen de, de, in de zendingen. Ik zag de luizen in haar haar. Ik kun, kon hun bloed wel drinken, schrijft Marina Seelen uit Nijmegen. En ook op onze Facebookpagina eh, staan er een paar. Eens even kijken hoor, ik zag de luizen in haar haar. Ik kon alleen maar denken, anti-luizen shampoo is toch best betaalbaar? Schrijft Kevin mee. <lacht> Ja. Arnold Hofman, vrolijk dansend, sprongen zij weg op de melodie van mijn gitaar. <laughs> Uh, wie heb ik hier nog meer? Luc Banning. Ik zag de luizen in haar haar en dacht, jij mag je wel eens scheren. <lacht> of uh, deze is van Har Wetterhaan. Ik zag de luizen in haar haar en die zeiden, kom bij ons, kom maar. Samen worden we een gelukkig paar. Raar, maar o oh, zo waar. En fluisteren we straks, kunnen we niet meer met of zonder elkaar. <lacht> leuk. Nou, je hebt het beste in onze luisteraars bovengebracht. Ja, dat is tof. Uh, ik ben uh, ook begonnen dat liedje te schrijven met het zinnetje. Ik zag de luizen in haar haar en voor de rest niks. En dat is dan zo leuk dat je meteen startzin zoveel verschillende nummers zou kunnen maken. Ja, er ja. schuilen dus eigenlijk gewoon liedjesschrijvers. In, uh, ja, misschien in, uh, moeten ze even volgen de cd schrijven. Aan deze ja. Nou ja, je kunt ze altijd <laughs> eens even bellen. Ja. Uh, maar die ene cd ligt hier te wachten op degene die die zin het mooiste heeft afgemaakt. Ik zag de luizen in haar haar. Wie is de gelukkige? Er is één die ik heel tof vond, en ook haar naam vond ik fantastisch. Ik ben echt de naam vergeten, maar ze maakte zich bekend als de Digi-oma. De Digi-oma? Ja, en die had een heel leuk tekstje geschreven. Ik ga eens even zoeken hoor, dat mailtje dat moet ik hier terug kunnen vinden als ik heel erg mijn best doe. Um, die mailde volgens mij al vrij vroeg de Digi-oma. Ja, ja, was ja dus dat was een vrij vroeg, vroeg in de uitzending. Dat vond je de mooiste? Ja, de vrouw met de gezegende leeftijd van 69 jaar. Die gaat die gaat winnen, dus uh, oh ja, ik heb hem hier. Uh, Thea Himpers, zo heet het, Digioma. Ik zag de luizen in haar haar en dacht: mijn god, het is niet waar. Verwarrend waren mijn gedachten totdat ze plots lief naar me lachte en ik met dat haar mocht spelen. Konden die luisjes mij niet schelen, Digioma, De cd komt jouw kant op, zo lieflijk. Vond ik ja, heel leuk. Mooi, maar weet je, mooi mooi, mooi, uh, mooi afgemaakt. Ja, maar heel goed, cool, er zijn echt. Er zijn, ik vind het leuk dat er zoveel in ja, zijn. Ja, um, ik heb ik heb nog twee cd'tjes extra bij, dus misschien. Kunnen we er nog een paar uitkiezen? Nou, als jij nog meer gullegaven voor ons hebt. Uh, ja, ik, ik vond bijvoorbeeld de, bel, de belster die ons op, opbelde heel sympathiek. Die mij ook het, het liedje over de motten leerde kennen. Die vond ik heel leuk aan het An telefoon. Annemiek was dat. Annemiek, ja. Die ook een cd. Ja, die kreeg ook een ja, cd. Ook nou, hartstikke leuk. Annemiek, laat ons nog wel even weten waar we je kunnen bereiken. Uh, op welk adres we die cd kunnen, kunnen opsturen. Want we hebben je adresgegevens niet. Blijft, blijft er nog een cd over, Ja, he? dat vond ik een iemand ook heel leuk. En die, de romanticus. Ik denk dat zijn naam Gijs was. En die zong zo over, over oogvocht en allemaal. Ja, ja, ja, ja. ja. Gijs Visser. Ja, Gijs Visser kreeg ook een cd van mij. Nou, hij maakte van... Ik zag de luizen in haar haar. Onbereikbaar, onuitstaanbaar. Haar liefde, die ooit mijn hart doorkliefde. Die hartstocht zal wel graag veranderen in oogvocht. Gijs, ook jij krijgt een cd. Mail ons allemaal, alle winnaars nog even uh, uh, jullie adressen. Dan sturen wij de cd uh, naar jullie toe. Arne van Haken, dankjewel dat je hier wilde zijn. Ik wens je een goede reis, terug naar Gent, een nachtelijke reis. Je cd, ik noem nog één keer de titel, de titel heet Vlinders en een maagsfeer komt dus binnenkort wellicht ook in Nederland uit. En wie je in het Vlaamse theater wil zien, die kan dus vanaf 20 september terecht, als je het een begint met Jan de Wilde. U dank voor het luisteren, voor het ons laten delen in uw liefde voor het Vlaamse lied. En wat Casa Luna betreft heel graag tot morgen. Dan ontvangt Henk Sjoerd hier de directeur van Omroep, Max Jan Slachter. Straks hier op Radio 1, ook Max met Nachtrusten. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Daarom maken wij programma's over mensen. Zonder geschreeuw. Maar met een hart. NCRV.